Zit van der Linde met het NOS-journaal. Tot eind november gaan D66 en CDA onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Dat doen ze op advies van verkenner Koolmees, die zijn eindverslag presenteerde. Voorwaarde voor de mogelijke coalities is dat die in zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten kunnen rekenen op een meerderheid. De partijleiders Jette en Bontebal gaan de komende drie weken bekijken... of ze het eens kunnen worden op de belangrijkste thema's. Waaronder woningbouw, stikstof, migratie, de begroting, het klimaat en internationale veiligheid. Kolmees wil dat ze vooral kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten hebben gisteren bijna 1200 vluchten geannuleerd... als gevolg van de shutdown, het stilleggen van de federale overheid... Ook zijn er honderden vluchten vertraagd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit besloot vorige week om het vliegverkeer boven het land te beperken... om de veiligheid in de lucht tijdens de shutdown te garanderen. Mogelijk komt er snel een einde aan de shutdown. De Senaat ging daar al mee akkoord en het Huis van Afgevaardigden moet er vandaag nog over stemmen.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 De twee stuurden de dreigmail in april 2023. Ze gebruikten gegevens van een klasgenoot die daardoor een dag ten onrechte vastzat. Vanwege hun leeftijd gaf de rechter ze een relatief milde straf. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, vooral in het noorden met lichte regen. In de middag is er meer zon bij 14 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en nauwelijks zon, dan is het zo'n 15 graden. En dit was het NOS Journaal.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 It's gone.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 Sure. Tjaar. Sure. van zandvoort dit is zfm okay you're on your own it's late the girlfriend is on another date with the hero in your team. turn around ask yourself so you think you're gonna win this time man child